De vanochtend ontvoerde baby Hanna werd vorig jaar uit huis geplaatst... omdat er vermoedens waren van mishandeling. In oktober constateerden artsen twee gebroken ribben... letsel aan een voet en blauwe plekken. Haar ouders werden aangehouden voor mishandeling, maar ontkennen. De zes maanden oude Hanna werd vanochtend op een parkeerplaats... in het Brabantse Eersel ontvoerd. De politie gaat ervan uit dat ze is meegenomen door haar biologische ouders. De fractievoorzitters van VVD, GroenLinks en SP... hebben het gezamenlijk opgenomen voor hun Nederlands-Turkse fractiegenoten... die werden aangevallen vanwege hun standpunt over de Armeense genocide. Wij staan vierkant achter hen, schrijven Dijkhoff, Klaver en Marijnissen... die erop wijzen dat in Nederland iedereen vrij zijn mening mag uiten. Vorige week erkende de Tweede Kamer de Armeense genocide in 1915. Daarna werden Nederlands-Turkse kamerleden in Turkse media... uitgemaakt voor landverraders.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 Ik wil een beter bed. Nu de Carls van Arendal boxspring voor maar 979 euro. Kijk op beterbed.nl. Start met de leg vanaf 1000 euro en ontvang 50 euro startgeld. Kijk op evi van landschot.nl.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 PO Radio 1. VPRO. Vandaag kwamen de Duitse Christendemocraten van Angela Merkel bij elkaar. Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. En 97 van de CDU-gedelegeerden... stemde voor een grote coalitie met de SPD. Komend weekend weten we ook of de SPD-akkoord gaat. Ondertussen dreigt een implosie bij de sociaaldemocraten... en misschien wel van het politieke midden in Duitsland. We praten erover met René Kuperis. Tot half acht is dit Bureau Buitenland. Maar eerst aandacht voor het overlijden van Mies Bouwman. Televisielegende Mies Bouwman is vanmiddag op 88-jarige leeftijd overleden. Ze verwierf grote faam toen ze in 1962... de eerste grote liefdadigheidsactie op televisie presenteerde. Open het dorp. In een 23 uur durende uitzending werd ruim 16 miljoen gulden ingezameld... voor het dorp, een gehandicap gehandicapte gemeenschap in Arnhem. Haar deelname aan het satirische VARA-programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer leidde kort daarna tot verontwaardiging bij Conservatief Nederland. Vooral het onderwerp beeldreligie, waarin de verslaving van mensen aan de televisie belachelijk werd gemaakt met een persiflage van het Onze Vader, leidde tot verontwaardiging. Mies Bouwman was vanaf het begin van de televisie in 1951 op het scherm te zien. Eerst als omroepster bij de KRO. Heb u eventjes uh, tijd om... Nou, heel eventjes. Ik moet zo de lucht in. Oh, zo? Ja. Uh, bent u zenuwachtig? Nou, wel een beetje, ja. Maar uh, ze zeggen dat dat er voor nodig is. De, uh, moeten we duimen voor u? Nou, graag nou. alle drie. Je de Bouwman, de Hoogste tijd. Dag, weer. Mies Bouwman, vlak voor de allereerste uitzending van de KRO... op 16 oktober 1951. Dat ze bij de televisie kwam, dankte ze aan haar vader... die secretaris was van de KRO... en haar attendeerde op de screentest voor omroepster. Mijn slotzin was... Dit is het einde van het begin. Goedenavond. Vertelde Mies Bouwman in 2008 tegen Han Pekel... in de televisiedocumentaire Een leven met televisie van de AVRO. Nou zeg ik dat met mijn stem van nu, maar ik had toen zo'n rare hoge stem... en ik sprak zo keurig. Tussen de schommels en de klimrekken van een Amsterdamse speeltuin... midden in de Jordaan wordt dit... Het... Mies werkte maar een paar jaar voor de KRO. Toen er iets moois opbloeide tussen haar en een getrouwde cameraman... kon ze vertrekken. Die cameraman heette Leen Timp. In 1955 trouwden ze met elkaar. Mies zette haar televisiecarrière voort bij de AFRO en later bij de VARA. Duitse kanteldeuren krijgen we in ons dorp. 422 gulden 70 van het ministerie van Waterstaat. Oh, en we krijgen een barometer van het KNMI in de beeld. Ja, de allereerste grote tv-inzamelingsactie, die staat op haar naam. In een marathonuitzending die maar liefst 23 uur duurde... haalden ze ruim 12 miljoen gulden binnen voor het dorp. Een woongemeenschap voor gehandicapten bij Arnhem. Ik, ik wou...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 U maakt zich echt een beetje ja. te druk, hoor. Ja. Ja, ik bedoel, iedereen is al gespannen omdat Sinterklaas ja. komt. Maar, ja. maar u maakt dan nog zo'n druk, ja. dat we allemaal nog zenuwachtig zijn. In Mies van ze bekende Nederlanders. Ik, ik mag Godfried zeggen, dat, dat deden we al zo lang. Ik, vind, ik hou er niet zo van, maar het mag wel, hè? We kennen elkaar al zo lang, ja. Ja. Uh, dat bewijst dus, Godfried, dat je een... Uh, hele populaire figuur in Nederland bent. En dat is dan meteen mijn eerste vraag. Hecht jij waarde aan populariteit... of vind je dat er grote gevaren aan verbonden zijn? Andere programma's van haar waren... Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Telebingo, In de Hoofdrol en een van de Acht. Allemaal gemaakt samen met haar echtgenoot Leen Timp. Nog even en ik sta weer te greenen, hoor. <lacht> Dag. Dag allemaal, thuis, in de zaal, overal waar u maar bent. Hartelijk welkom bij de aller, allerlaatste 1 van de 8. In 1993 stopte ze met televisie maken. Alleen incidenteel was ze nog wel eens te zien. Interviewer Han Pekel vroeg haar in 2008... wat het televisie maken voor haar betekend had. Een groot deel van de pret en het plezier... en, en uh, ja, een gevoel van eigenwaarde, van ik kan iets... Wat ontzettend prettig, maar het is natuurlijk niet in verhouding... dat meen ik in alle oprechtheid, tot wat, wat mijn man en kinderen... In mijn leven hebben veranderd en, en hoe, de, hoe ze dat gevuld hebben. Ja. Op 1 november 2013 verloor Mies haar grote liefde. Leen stierf na 58 jaar huwelijk. Mies werd op oudejaarsdag in het ziekenhuis opgenomen... met een zware longontsteking. Straks in Kunststof meer aandacht voor het overlijden van Mies Bouwman... Zuid-Soudaan koerst af op een hongersnood. Bijna twee derde van de bevolking heeft dringend voedselhulp nodig. Dat zegt de Verenigde Naties vandaag. Catalijne Schenkel van Vredesbeweging Pax is net teruggekeerd uit Soedan. Goedenavond, mevrouw Schenkel. Goedenavond. Uh, wat trof u aan in Zuid-Soudaan? Um, ja... Ik tref al een aantal jaren heel veel teleurstelling aan. En deze keer was ik er vlak na weer een ronde van vredesbesprekingen die mislukt was. Dus uh, ja, er was een diepe teleurstelling. Uh, naast het feit dat uh, inderdaad heel veel mensen uh, in, in diepe armoede leven. En uh, daardoor... Ja, eigenlijk heel weinig toekomst zien. Ja. Uh, het conflict duurt al uh, vier jaar. Uh, de VN waarschuwt ja, opnieuw voor honger. Waarom is die voedselvoorziening zo problematisch in Zuid-Soedan? Uh, nou, u zegt het eigenlijk al, er is al vier jaar uh, oorlog. Uh, daarvoor is natuurlijk een tijd uh, redelijke stabiliteit geweest, maar uh, te weinig tijd om het land ver genoeg te ontwikkelen. Uh, met deze nieuwe ronde van oorlog uh, sinds uh, eind 2013 uh, uh, ja, hebben heel veel gebieden van Zuid-Sidaan uh, geen uh, voedselverbouw uh, kunnen doen in uh, verband met de veiligheid. En in juli 2016 is de oorlog nog eens een keer verheftigd... waardoor het conflict zich uh, naar meer gebieden verspreidde... Waar, waardoor daar ook de veiligheid uh, stevig in het gedrang is gekomen. Ja. Heeft u enig idee om hoeveel mensen het gaat uh, die, uh, ja, zeg maar, uh, risico lopen? Nou, de, de VN geeft aan, inderdaad, uh, twee derde van de bevolking. Uh, dat, ja, dat zijn enorme aantallen, ook als je... Uh, bedenkt dat, het, uh, dat zuid soedan heel moeilijk toegankelijk is. Heel veel gebieden buiten de, uh, uh, de hoofdstad. Dus om die te bereiken is heel erg lastig. Daarnaast uh, zijn er ook nog eens, is al 15% van de bevolking... überhaupt het land uitgevlucht, uitgevlucht. Ja, ik kan me voorstellen dat de grote groepen afhankelijk zijn van voedselhulp. Ook als er uh, zelf niet meer verbouwd wordt in zuid soedan Ja. Ja. Uh, hoe komt het dat, want er wordt al nou, vier jaar gevochten... maar er wordt ook gepraat. Waarom komen de regering en de oppositie er niet uit? Um, ja, goede vraag. Um, maar het komt er uh, eigenlijk op neer dat uh, hier een conflict speelt... over de macht die al jarenlang aan de gang is. Ook uh, eigenlijk al sinds de voorgaande oorlogen uh, met Soudaan... Uh, dat sleept zich voort uh, tot, tot de dag van vandaag eigenlijk. En de manier waarop het vredesproces uh, onderhandeld wordt... Uh, gaat eigenlijk niet in op die onderliggende oorzaken. Ja. En gaat, kijkt nog steeds naar hoe kunnen wij deze macht verdelen... op een acceptabele manier voor de verschillende partijen. Ja. Denken mensen, als u spreekt in, in zuid soedan dat, dat ze er nog uit gaan komen, de, de beide partijen, of niet? Um, dat is een hele lastige. Uh, er is heel veel teleurstelling, maar tegelijkertijd uh, zeggen veel mensen ook... wij zijn strategisch uh, optimistisch, want we kunnen ons niet veroorloven om uh, negatief te worden... want dan, uh, ja, dan, is er, dan is er gewoon geen weg meer uit deze situatie. En het is ook zo dat de logica van zuid sudan wat anders werkt dan onze eigen logica. Uh, en ik heb daar ook vaak gezien dat er uh, op bepaalde plekken ook weer heel veel moois... Uh, mogelijk is de ja. situatie in algemeen, koorzuidse is nu enorm slecht. Dus ik zou niet willen zeggen dat dat zomaar kan, maar de veerkracht van veel mensen is wel behoorlijk groot. Oké. Okay. Um, daarom dat er al nog heel veel mensen zich wel um, inzetten voor dat vredesproces. Hartelijk dank, Katalin Schenkel van Freesbeweging Pax. Bureau buitenland met Rik Delhaas. Met DDR-achtige cijfers schaarde het CDU van Angela Merkel... zich vanmiddag achter het regeerakkoord voor de nieuwe Große Coalition. Of de nieuwe GroKo er echt komt, wordt zondag pas bekend. Dan is duidelijk of de SPD-leden ermee instemmen. Maar dat de uitslag bij die partij een stuk lager uitvalt, staat vast. Want het enthousiasme daar is veel minder groot, om het mild uit te drukken. De SPD kampt dan ook met een interne crisis... René Kuperis, publicist en verbonden aan het Duitsland-instituut. Hartelijk welkom. Ja, goedenavond. Uh, ja, je hebt vanmiddag uh, de bijeenkomst van de CDU gevolgd. Ja. Uh, 97 procent DDR-achtige cijfers. Verbaasd. Elen, hè? Verbaasd? Nou, eigenlijk wel, ja. Je ziet wel hoe gedisciplineerd dat de CDU is. Hè? Want je weet dat ook Merkel niet meer totaal onbetwistbaar is, ook binnen de eigen CDU. Dus 37% is wel een vertekening van de echte verhoudingen voor de steun voor die GroKo. Mm -hmm. wat, wat, wat, wat ook opvalt, kijk alle objectieve waarnemers in Duitsland zeggen... de SPD heeft eigenlijk gewonnen in de onderhandelingen. In, in die grote coalitie. Die heeft 70%, dat is het berekend door alle experts, 70% van het coalitieakkoord tussen SPD en Unie is in het voordeel van de SPD. 70% van de inhoud. En ze hebben ook de belangrijkste ministersposten binnengehaald: Financiën, hey. Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken. En desondanks zie je dat de blues zit bij de SPD en de overwinningsroes zit bij de CDU. Ja. Dus dat is knap van Merkel, dat ze dat voor elkaar gekregen heeft maar vandaag. zo'n enorme uitslag lijkt alsof Merkel toch nog een beetje de touwtjes in handen heeft. Ja. Ja. Ja. Um, Heel wat, knap. Ja, wat, Merkel hield ook een, een, een speech. Wat was ja. daar opmerkelijk aan? Wat zei ze? Nou, opmerkelijk is echt om te zien, en ik heb er wel eens vaker meegemaakt, ook wel live, dat iemand die zo machtig is geweest en al zo lang in de politiek is en, en die politiek domineert, dat hij nog steeds zo slecht speeches houdt. He, dat is ook dat is heel slechte applausmomenten. Er werd eigenlijk alleen maar geapplaudiseerd. En groot geapplaudiseerd. Bij de afscheidswoorden die ze had ja. voor, voor de oud-ministers. Dat waren eigenlijk de meest vrolijke momenten. Er werd echt matig geapplaudiseerd. Waar het ging om de vluchtelingenpolitiek. Daar kon je zien dat dat toch wel omstreden is. Ook in je eigen partij. Uh, maar het meest... Uh, spectaculair vond ik eigenlijk de, de, de, de, de zelfkritiek die in die reden zat. Dat ze zichzelf afvroeg, waarom hebben we eigenlijk verloren? Want eigenlijk al die partijen, de grote partijen in Duitsland, hebben eigenlijk allemaal verloren in september bij ja. de verkiezingen. Zowel de Beiers, de CSU, als de CDU, als de SPD. Ze hebben allemaal verloren. Daarom is het ook zo raar dat het nu een grote coalitie als reactie daarop gekomen is. Maar ze trok wel direct het boetekleed aan en zei van we hebben onderschat hoeveel onbehagen er in de Duitse samenleving aanwezig is ondanks de economische voorspoed, welvaart... is er enorm onbehagen in Duitsland over de toekomst. En kon ze, kon ze duiden waar dat onbehagen ja, vandaan komt? Nou, die, dus ze noemden drie dingen waar dat onbehagen mee verbonden was. De technologie, de digitalisering, de robotisering. Heel veel mensen, ze noemden volgens mij ook een voorbeeld... van een vrachtwagenchauffeur die moet lezen in de media... dat zijn baan over tien jaar niet meer bestaat... omdat je dan auto's zonder chauffeurs op de weg hebt. Dat soort technologische toekomst... Scenario's maken mensen heel onzeker. Mijn, bestaat mijn beroep nog wel over tien jaar? En wat is het alternatief daarvoor? He, dus technologie was duidelijk een, iets waar on, onbehagen omheen zit. Ze noemden ook onbehagen over de, de handelingsvaardigheid van de staat en de politiek. En de, dat noemden ze in verband van de vluchtelingenpolitiek. Van Aha. zijn wij nog wel in staat om de grenzen te sluiten? Zijn we nog wel in staat als. Politiek om goede integratie van vluchtelingen mogelijk te maken in Duitsland. Dat is een andere bron van onbehagen bij de Duitse bevolking. En de derde bron van onbehagen heeft te maken met de ongelijkheid de toenemende ongelijkheid en de sociale verhoudingen in Duitsland. Dus dat, dat ik vond het wel knap dat ze dat op tafel durven te leggen. Ja, uh, nou is het natuurlijk het spannende punt of de SPD-leden ook uh, akkoord ja. zijn, hè, die ja. mogen stemmen en dat is uh, komend weekend wordt dat bekendgemaakt. Klopt. Uh, ja, de SPD heb je nog niet zo'n zo soort analyse horen maken. Hè? De crisis is toch hmm. behoorlijk groot bij de SPD. Ja, klopt. Die mogen de hele week nog stemmen. Tot vrijdag hè, wordt ja. er door die leden gestemd. Zondag wordt bekendgemaakt of die akkoord gaan... wel of niet met die grote coalitie. Daar hoor je verschillende verhalen over. Of ze dat wel of niet gaan halen. Ik denk dat dat net lukt. Maar wel krap. Dat het een krappe uitslag gaat worden zondag. 60, 40, 55, 45. Hè. Dus echt een zwak mandaat voor die SPD... om weer opnieuw in die grote coalitie... als junior partner onder Merkel te dienen. Want er bestaat een enorme weerstand binnen de SPD... tegen die rol. Tegen opnieuw onder het juk... Van van Merkel je eigen profiel eigenlijk kapot regeren. Dat is een dat is het gevoel wat men heel sterk in de SPD heeft. Dat kennen we hier wel, hè? Dat kennen we hè? in Nederland oh. ook, hè? Dat gaat de, de grootste partij profiteert enorm van de premierbonus en de juniorpartij gaat bijna ten onder. Dat is een heel raar fenomeen. Niet zo rationeel, ook vind ik dat. Maar zo werkt het wel. En je, wat wel interessant is, dat vooral de jonge generatie in de SPD zijn hakken in het zand zetten. En absoluut niet mee wil in die nieuwe grote coalitie. Dus iedereen onder de 50 jaar in de SPD. Voor zover ze daar veel leden hebben op dat, in die uh, leeftijdscohorten. Zijn allemaal tegen een grote coalitie. Willen, ja. vernieuwen, herbronnen in de oppositie. Ja. Is dit nou een uh, crisis van de middenpartijen? Of is het vooral een crisis van de sociaaldemocratie? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk beide. He, dus ik, wat ik vrees, wat, dat heb ik in een stuk wel ergens genoemd... dat Duitsland nu een soort normalisering meemaakt. Zoals wat wij hebben meegemaakt, wat er in Oostenrijk is gebeurd, in Scandinavië. Duitsland heeft heel lang gedacht, wij zijn immuun voor, voor populisme. Wij zijn immuun voor allerlei maatschappij doorsnijdende vanwege de ontwikkelingen. De oorlog. Vanwege de oorlogsschuld. Ja. Maar dat blijkt niet het geval. Ook he, het is populisme in Duitsland, de AFD. Wat toch een angstscenario voor de gemiddelde Europeanen is... dat de AFD de tweede partij van Duitsland te worden. De alternatieve voor Duitsland. Ja, dat ja. is toch een rechtspopulistische partij... die nog wel die van een iets ander, iets bruiner kaliber is dan onze PVV en Forum voor Democratie. Daar zitten toch echt neonazi-vertakkingen in die partij of onder die partij. Dus dat is echt slecht nieuws, vind ik, voor de toekomst van de Europese politiek. Als de AFD tweede partij van Duitsland zou worden. En dat is nu een reëel scenario. Dus wat ik vrees en wat nu ook gebeurt in Duitsland... is politieke fragmentatie. Het uiteenvallen van het midden, van de middenpartijen... in... Allerlei identiteitspolitieke uh, belangenpartijen. He, en dan hebben we in Duitsland nog niet eens. En dat, daar waarschuw ik ze wel eens voor. Wat je ook in Duitsland gaat krijgen is een denkpartij. Er komt vast tussen nu en vijf jaar... wordt er een Turkse Duitse, uh, partij voor Duitse Turken opgericht. Al dan niet door Erdogan zelf vanuit Ankara. Ja. Um, oh. dus, dus die politieke fragmentatie... die heel erg ten koste gaat van het politieke midden... Die zie je nu in Duitsland eigenlijk zich afspelen. Ja, maar um, het, het is een beide. Hè? Uh, je zegt van nou het is zowel het, het probleem van middenpartij uh, als van de sociaaldemocratie. En ook van de junior partner in een uh, regeringscoalitie. Uh, ja. um, maar waarom heeft de sociaaldemocratie of misschien wel uh, heel links geen antwoord op de kwesties die spelen? Ja. Nou, dat is ook, dat is, kun je eigenlijk aan Amerika zien. Hè? Dat is het Trump-Hillary Clinton-probleem. Er is, dat. Dat, dat is iets gebeurd met de, de oude achterban van links. Wat van, van de oudste de arbeidersklasse was, of de lage opgeleide, of de mensen die een extra steun in de samenleving nodig hadden. Dat was, vroeger was dat het electoraat van links. Op, dat is ergens in de afgelopen decennia is dat verschoven van links naar rechts. Is er een enorme scheiding ontstaan tussen de oude achterban van links... en de linkse partijpolitiek. En dat ja. heeft te maken met thema's als migratie, islam, Europa. En dat zie je ook in Duitsland gebeuren. De SPD staat eigenlijk het verste af van zijn traditionele... Aanhang op de thema's Europa, immigratie, islam. En daardoor zie je die verschuiving naar het populisme zo sterk. Ja, maar ze hebben dat Dat je op doel, toch? Ja, ja. Maar, maar ze hebben er dus ook geen antwoord op. Nee, daar hebben ze onvoldoende antwoord op. Omdat de opvattingen hierover. die lopen dwars door die middenpartijen heen. He, die partij, middenpartijen zijn tot op het bot verdeeld over dit soort kwesties. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk. Dat is eigenlijk een clash tussen hoogopgeleide en laagopgeleide. over vraagstukken van internationale politiek of integratiepolitiek. En daar worden deze partijen worden daar eigenlijk door, door kliefd. Ja. Dat zie, hebben we in Nederland gezien. Hè, dat de PvdA min of meer uiteengevallen is... in GroenLinks en D66 aan de ene kant, SP, PVV aan de andere kant. Dat is bijna niet meer bij elkaar te brengen in deze tijd. Op dit moment althans. Ja, binnen de SPD is het ook sprake van een generatieconflict, hè? Zou je kunnen ja, zeggen, bijna. Maar niet, niet langs deze lijn. Nee, niet dat, langs is, deze lijn. Dat, dat gaat vooral over wel of niet meedoen, bijvoorbeeld. Kijk, ik zag bijvoorbeeld een, een grafiek over... wie zijn nou de leden van de SPD op dit moment? He, wie is het doorsnee lid van de SPD... die moet beslissen over GroKo of niet, he, aanstaande zondag? De huidige leden van de SPD, de oude Arbeiderspartij van Duitsland... zijn ja. hoogopgeleide oude mannen van 60. Ja. Die hebben helemaal niets meer met de arbeidersachterban gemeen. En dat is een van de basisproblemen van de hedendaagse sociaal-democratische partijen. Dat die vervreemd zijn geraakt van hun wortels. Ja, en... En, dat, en als daar enorme druk op komt. Van globalisering, van migratie, van ongelijkheid, van neoliberalisme. Ja, dat is ongeveer wat er in de afgelopen twintig jaar gebeurd is. Dan zie je dat die partijen dat niet meer bij elkaar kunnen houden. En die jongeren? En de jongeren, ja, dat is nog Want, niet... want de, de, de, de actie van die jongeren. Ja, die uh, de jongere ja. socialisten, die zijn heel dat radicaal. Dat is wel interessant, hè? Die zeggen gewoon ja, uh, niet, niet, niet meedoen. Ja, nee. Die willen in ieder geval een hele duidelijke generatiewisseling in de Duitse politiek. Die hebben het helemaal gehad met het tijdperk Merkel. Ja. Vinden dat stilstand, vinden dat saai, vinden dat ouderwets. Die willen weer tegenstellingen terug in de politiek, tussen links en rechts. En is de, de, zijn de, de kandidaatministers of de minister die Merkel nu voorgesteld... is dat een breuk met de nee, oude generatie? Nee, nee, nee, nee niet veel echt. te weinig. Dat ze, hebben, dat zou ik, hè, dat, dat ze overwegen nu misschien die dissidente joezors voorzitter van de jonge socialisten... om die in te kapselen in misschien die nieuwe regering. Daar sprake van, maar die jongen weigert dat. Ja. Dat is een hele hè, charismatische jonge voorzitter van die jonge socialisten. Ik denk dat hij dat niet doet. Maar dat zouden ze wel moeten doen. Ze moeten meer Oost-Duitsers opnemen in het kabinet. Meer migranten, meer jongeren. Maar ik zie eigenlijk te veel oude gezichten terugkomen... in de plaatjes voor die nieuwe ministersposten. Maar dat is een hele grote fout die ze gaan maken. Ja. Wat, wat maakt het zo interessant aan die jongeren? Kunnen zij uh, tot een nou, verandering van het leiderschap in de SPD leiden? Of kunnen zij een nou, koerswijziging optimiseren? Op termijn wel, maar nu nog niet. Nou, Ze gaan eerst de nederlaag leiden, vrees ik. Ik denk dat, is net die, dat er wel zondag voor die grote coalitie wordt gestemd. Terwijl de jongeren dat niet willen. Die willen ja. frisse politiek vanuit de oppositie. Dus de grote vraag is wat, ze wat hun reactie is op die nederlaag. Of ze daarmee een nieuwe beweging... Dat kan, dat kan zo'n soort beweging à la Corbyn in Engeland ontstaan. Daar heb je zo'n jongerenbeweging, momentum. Zo'n grassroots civil Society-beweging in een politieke partij in Engeland, die heel interessant is. Net zoals mm. Bernie Sanders in de Democratische Partij in Amerika. Dat soort jongere bewegingen zie je nu. Dat is eigenlijk een nieuwe vorm van politiek, die ik wel hoopvol vind ook in Europa. Dat is eigenlijk waar je die, wat dit wat interessante nieuwe koersen en beweging kan opleveren binnen die oude gevestigde partijen. Ja, grosso modo heeft de uh, SPD ook natuurlijk ook een leiderschapscrisis. Want Schultz is uh, teruggetreden. Uh, ja. hoe, hoe zit dat? Nee, dat is dus het grote verschil tussen Merkel... die dus die partij nog wel aan een touwtje heeft. En de PvdA, of de PvdA... de SPD heeft nu een leiderschapsvacuum. Ja. Heeft het erger gemaakt dan nodig was. Dat is, ook, dat is een beetje vergelijkbaar... misschien zelfs met de Nederlandse PvdA. Die heeft ook met die rare leiderschapswisseling... Samson, Asscher, misschien de malaise eerder verdiept dan verholpen. En dat is nu ook een beetje hetzelfde soort fenomeen speelt bij de SPD. Dat men eigenlijk het erger gemaakt heeft... de situatie waar men in zat dan nodig was geweest. Die Schulz had misschien helemaal niet moeten terugtrekken. He, ze hebben nu... Op dit moment hebben ze helemaal geen leider. Er nee. is een, een potentieel nieuwe leider. Gaat gekozen worden in het voorjaar. Andrea Nales. Maar daar is al van duidelijk dat dat geen stemmentrekker is. Nee, ze is niet erg populair. Totaal niet. Alleen ja. in de eigen partij. Het is een soort apparatchiek. Partij apparatschiek achtige mevrouw. Die goed de partij wel onder controle weet te houden. Maar extern geen enkele uitstraling heeft. Dus zij zoeken. En ik denk dat dat uit die nieuwe jong, jonge generatie moet voortkomen. Zij zoeken naar een meer modern. Glamorous. Een soort Macron voor, de, voor Duitsland. Dat is eigenlijk waar ze naar zoeken. En dan liefst van in de vrouwelijke vorm. Is het onder deze omstandigheden wel slim... om in een coalitie te stappen met de CDU? Als je zelf zo in de kreukels ligt. Ja, maar inmiddels zijn ze al te ver. Dat hadden ze eerder moeten bedenken. Ze hebben nu een onderhandelingsresultaat. Een regeerakkoord. Ze hebben... Heel Europa zit te wachten op een Duitse regering. Hè? Dus nieuwe verkiezingen dat zou een jaar extra vertraging opleveren. Dus dat betekent dat Europa sturingsloos zonder Duitsland... de kom het hele ingewikkelde brexit fase door moet en, ja. en wat er allemaal verder nog in Oost-Europa gebeurt of in het Midden-Oosten. Dus alleen al vanwege de internationale en Europese verantwoordelijkheid zou het heel naïef zijn en ook riskant zijn om deze grote coalitie, nu het inmiddels zover is, te laten sneuvelen. Dus ze zijn het aan Europa verplicht ja. en niet zozeer aan Duitsland. Ja. Denk ik. Of aan zichzelf, want uh, ze laten zich wellicht nu nog verder in een deuk. Ja, dat kan. Uh, in, in... Maar er zijn ook, er is ook, een, er zijn ook wel mogelijkheden om vanuit dat een impopulair kabinetje te vernieuwen, of exper experimenten aan te gaan die niemand verwacht, of mensen in te zetten die. Die, die weer nieuwe kleur kunnen geven. Dus er zijn ook wel kansen. Het is niet, ik ben niet totaal devetistisch over zo'n grote coalitie. Ja, heel kort nog even. Uh, van het weekend is het duidelijk. Hè? De, ja. de, ik geloof meer dan 400.000 SPD-leden hebben mogen stemmen. Klopt. Uh, via de post, geloof ja. ik. Ja, met de post. Um, ja of nee? Wat wordt het? Ik denk ja. Ja. Een krap, een, een zwak ja. Een zwak ja. Een zwak ja. Met een, een lullig mandaat voor een kabinet in Duitsland. En, ja. Dus iets van 55, 45 of iets in die orde van grootte. Maar niet die 97 van Angela Merkel op het serieucongres congres in Berlijn. Ja, nou, um, we gaan het zien. Uh, hartelijk dank, René Cuperes. Um, tot zover Bureau Buitenland. Uh, straks uh, Kunststof met daarin meer buitenland. Want de gast is daar onze collega Stef Biemans... over zijn nieuwe VPRO-reisserie Over de Rug van de Andes. Maar nu is het nieuws... NPO Radio 1. Met Bastiaan Nachtegaal. Mies Bouwman, de koningin van de Nederlandse televisie, is overleden. Bouwman presenteerde in de jaren 60 onder meer de marathon-uitzending Open het Dorp voor het Goede Doel. En het satirische programma Zo Is het toevallig ook nog eens een keer. Later presenteerde ze onder meer mise en scène en een van de acht. Mies Bouwman overleed thuis. Ze is 88 jaar geworden. Hanna, de zes maanden oude baby die vanochtend werd ontvoerd... in het Brabantse Eersel, was uit huis geplaatst nadat zij was mishandeld. Het kind had onder meer gebroken ribben en blauwe plekken. Haar ouders werden voor de mishandeling aangehouden. Ze hebben het meisje vanochtend vermoedelijk meegenomen. Er is een Amber Alert uitgegaan omdat het kind mogelijk in gevaar is.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 bij Verkeersinformatie. De A27 van Utrecht naar Almere is dicht tussen Almere Hout en knopend Almere. Daar staat een vrachtwagen met afval in brand. Het gaat ook wel even duren daar. Dus verkeer richting Almere en Lelystad kan voorlopig beter via Amsterdam rijden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kleine klassen leiden tot betere leerprestaties. Bij LUZAC weten we dat dat 30 jaar.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 NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gast reisde in 2004 zijn lief achterna naar Nicaragua... waar hij programma's maakt voor de Nicaraguaanse en de Nederlandse televisie. En vanaf zondag is zijn nieuwe serie te zien op NPO 2... over de rug van de Andes. 7000 kilometer lang van vuurland naar Colombia... op zoek naar kleine verhalen... Over grote zaken. Hier is Stef Biemans. De kunststof. Uw presentator is Frank van der Lin. Ja, geef nou zo'n dameshandje maar eens hier, Stef. Een dameshandje? Ja, dameshandje. Ja. ja, het voelt inderdaad wel als een dameshandje. Zoals, ja? zoals die Boliviaan tegen jou zegt. Ja, maar die Boliviaan die had uh, jarenlang in een mijn gewerkt. Ja. Die had hele. Hele stevige handen. Dit is heel poezelig. Een ja. beetje, beetje wijvenhandjes. Ja, ik heb nu twee maanden zitten monteren. Daar komt het wel. want <laughs> op die knoppen zitten drukken. Daar worden ze soft van. Ja. Ja. Wat voor man was dat? Is dat? Die ik ontmoet heb? Die, ja, die, die lag op de longafdeling van het enige ziekenhuis in Potosi. De hoogste stad ter wereld. Uh, in Bolivia. En hij uh, lag op sterven eigenlijk met uh, longziekte. En zoals eigenlijk uh, alle patiënten in dat ziekenhuis... die hadden allemaal in de mei gewerkt zonder ja. uitzondering. En, uh, maar hij was heel goed lachs nog. Hij had de grootste lol toen wij daar kwamen. Ik was er naartoe gegaan met een zakje fruit. Ik had bananen en uh, mandarijnen gekocht. En uh, uh, als binnenkomer... Ik dacht, dat werkt wel. En dat heb ik uitgedeeld, dat heb ik met die mannen gepraat. En ik gaf hem een hand, omdat ik benieuwd was... of hij nog een stevige handdruk had, nu die op sterven lag. En toen zei hij, wat heb jij, een je hebt een wijvenhandje, zei hij. En toen was het ijs gebroken. Ja, ja. Er is iets waardoor jij dat ijs heel snel breekt met mensen... zelfs als ze stervende zijn, als ze weten... de dood staat onder de hoek van de kamer klaar... Wat is dat? Ik, ja, het is mijn Spaans in dit geval natuurlijk. Dat is, dat is echt, zou het echt? Ja, ik denk... Ik ben er wel van overtuigd dat dat mijn grootste meerwaarde is. Ja. Het helpt dat... in ieder geval vreselijk natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar stel iemand spreekt geweldig Spaans... En, en stelt ook een vraag, nog eens technisch helemaal geweldig... zou die dan... Bij vingerknip hetzelfde type contact maken met mensen als jij pleegt te maken? Nou, ik kan de Latino inmiddels ook, inmiddels ook wel lezen, denk ik. Mm -hmm. Dus ik weet dat je bij een vrouw... Als je een vrouw aanspreekt, dan moet je niet met een grap beginnen. Ja, ja. Dan moet je eigenlijk serieus beginnen. En, dan, uh, en bij een man is het andersom. Dus <lacht> bij, een, bij een man moet je eigenlijk met een grap beginnen. En, uh, en dan later wordt die, kan hij ja. emotioneel worden of serieus of uh, filosofisch... En een vrouw die kijkt eigenlijk raar op als je met een grap begint. Ja. Dus dat, dat, ik denk dat dat heel erg werkt in Latijns-Amerika. En dat heb ik na... Ja, ik kom nog al 15 jaar. Dus inmiddels heb ik dat uitgevonden, denk ik. En je woont er? Ik woon daar, ja. In um, nou ja, Er is misschien, misschien toch ook, ook uh, nog wel meer. Kijk, jij, jij vraagt zo'n man daar in dat ziekenhuis gewoon... Uh, hoe is dat om, uh, om dood te gaan? Ja, maar ik had, ik, dat vond ik daarna had vond ik dat ook gênant dat ik dat gevraagd had. Dat zeg je ook in een voice-over. Een ja. terugblikkende voice-over. Terugblikken. Ja, ja, omdat ik omdat zijn dochter zat daarbij en eigenlijk was die vraag on, onnodig. Maar ik wilde hem wel graag stellen. Ik, wilde daar, ik, wilde, ik, ik ging daar eigenlijk naartoe met die vraag. Hoe het, nou ja, omdat die, die mijnwerkers die, die hebben niet zo'n hoge levensverwachting. Ze worden rond de 45 jaar in die stad. Dus de, de centrale vraag is een beetje hoe, hoe leef je dan? Leef je dan anders? Mm -hmm. Leef je dan harder als het leven kort is? Of, uh, of, uh. En dus ik was naar die longafdeling gegaan met die vraag. Maar, maar eigenlijk... Was het ook een beetje gek om, om te stellen. Terwijl die man die. Ja, misschien, ja, Latino's kunnen ook heel makkelijk praten hoor, over de dood. Dus dat is. Dat, maar ja. toch voelde het gek, omdat die dochter die zei toen eigenlijk. Ja, wij denken daar niet zo over na. Ja. En, het, en, we, en, en toen was het, dacht ik opeens, oh, maar dan heb ik ze daar eigenlijk op iets gewezen. waar ze zelf helemaal niet mee bezig zijn. En... That's journalism. Ja? <laughs> nou ja, ja, dat is een van de cynische kanten ervan. dat je dat dan zomaar onder de snuffert van iemand houdt. Ja. Ja. En dat doe je dan toch? Ja, ik moet wel eens, ik, ik, ik ben nooit, ik durf wel alles te vragen. Dat is wel, dat, dat, ik heb nooit dat ik iets niet durf te vragen. Maar soms, ik, ik merk wel ik leer steeds meer met de jaren uh, ook waar de grens ligt of zo. Wat, de, de, van de wat jij daar doet in dat land, de, in, in, in, in dat, ja mag je wel zeggen werelddeel, dat, dat wil ik toch wel heel erg te weten komen... in deze aflevering van Kunststof, want het is een machismo-land. Uh, mm -hmm. En jij zegt zelf ergens, uh, eigenlijk ben ik iemand... die zich veel meer op zijn gemak voelt tussen vrouwen. Yeah. Maar dat zeg ik niet hardop hier. Nee. Dat zou zelfmoord zijn in dit Zuid-Amerika. Yeah, yeah. Daarover straks meer. <laughs> okay. uh, de luisteraars die kunnen zich bemoeien met dit interview. Hashtag Radio Kunststof en uh, kunststof.nl uh, voor jou is er ook de tegel natuurlijk, Stef Biemans. Ja. Sprekend over uh, de dood. Uh, vanmiddag is de moeder aller tv-vrouwen overleden. Ja. Mies Bouwman. Ja. André van Duin is aan de telefoon. Goedenavond. Hey, goedenavond Frank. André, hoe uh, herinner jij je uh, uh, Mies Bouwman aan? Welk tv-moment, al dan niet samen met haar, denk jij bijvoorbeeld terug? Nou ja, natuurlijk meteen het allereerste wat ik vanuit haar gezien heb. Denk ik, nou uh, open het dorp. En dat uh, weet ik ook nog wel dat ik van mijn vader en moeder met zo'n in naar buiten moest om uh, het geld erin uh, om dat uh, dorp uh, te stichten. En naderhand heb ik er natuurlijk wel diverse malen ontmoet. En, uh, en, en, en op première's en met verjaardagen. En ik ben zelfs op de laatste verjaardag nog geweest, Oudje Zavond, is al dit jaar. En afgelopen Oudje dat hadden dus we heel veel mensen uitgenodigd, wat ik nooit deed. Oh, ja. uh, dat was toch een soort rare bijeenkomst. dachten we naderhand. oh van god, ja, 88 geworden zou ze nou... Uh, een soort hè, van pre-begrafenis nou, bijna. Uh, ja, bijna wel, ja. Het was heel gezellig. Hè. Het was helemaal uh, light and kicking. En, uh, dus een soort, het wordt de hapjes gezellig en rondlopen en babbelen En iedereen. was eigenlijk helemaal niet gedaan. Dus het was, uh, het was heel gezellig. Maar toen we weggingen hadden we toch iets van... Ja, hey, dat is toch wel raar eigenlijk, hè. Dat, uh, ja. ineens, iedereen wordt ineens uitgenodigd. Een soort van, uh, ja, toch een soort afscheid eigenlijk. Ja. Misschien voel je dat toch... Uh, inwendig wel ergens aan of zo, als je wat... Uh... Wat Jij noemt die grote liefdadigheidsactie, 1962. Ja. He, ze presenteerden ja. dat live op tv. Ja. Um, ze wordt bijna nooit uh, herinnerd, althans niet door het grote publiek... vanwege een hele controversiële uh, actie ja, ja, ja, ja, uh, begin ja, ja, ja. jaren 60. Ja, in, in, zo is het toevallig ook nog eens een keer. En daarin zat ja. het onderwerp beeldreligie, he, de tv ja. als god, zullen we maar zeggen. Ja. Wat deed zij toen? Dat deed zij, zij zelf niet helemaal, hoor. dat deed zij zelf helemaal. Niet zo, zo alleen in dat programma. Ja. Ze heeft er zelf hè, dat, dat, dat, dat, dat, dat beeldreligie werd uitgesproken door, weet ik veel, uh, een of andere journalist, uh, niet drie, verder dan anders, maar een ander. En dus, zij zat alleen maar in dat programma, maar dat werd haar er toen erg kwalijk genomen. Maar ja, ze had daar verder helemaal niets mee te maken. Dus zie je ziet ook hoe snel je weer kan vallen, maar gelukkig is het nader de allemaal weer goed gekomen, is ja. dus ze weer de helding van, van het volk geworden. Want er was natuurlijk ook voorkomen onzin. Ja. Maar toen waren we daar nog niet aan toe, hè. Ja, Dat onze vader, daar werd de spot mee gedreven. Ze las het inderdaad ja. niet zelf, maar het werd haar heftig verweten. Um, kon, kon zij eigenlijk leven met kritiek? Uh, he, want op tv zijn is ook bekritiseerd worden, linksom of rechtsom? Ja, dat, nou ja kritiek is nooit leuk. Hè? Iedereen heeft er wel moeite mee. Dat heb het natuurlijk ook. Het is altijd leuk als ze goed over je praten of slecht over je praten. En, uh, nou, ik geloof er daar behalve dan dat, uh, nou, laten we zeggen, incident. Uh, toch weinig uh, uh, kritiek heeft gehad. Dus toch altijd wel bejubeld. En dat uh, uh, iedereen handig gedragen. Wat maakte haar goed? Ik denk haar spontaniteit en haar, uh, haar onbevangenheid En ze deed het ook allemaal uit het hoofd en gewoon uit het hart. En ze, ze sprak de mensen gewoon aan. En het gaf gewoon... Een... Uh, het gaf gewoon warmte. Het, uh, uh, uh, dat was het gewoon. Je voelde die gewoon thuis. Als mis op de buis was, dan uh, ja, dat, dat, dat, dat was gewoon een soort moeder die op de televisie kwam. Ja. Mies is er vanavond. Nou, dan is ook het woordje Mies meer dan voldoende. Mis Baumann is helemaal niet, niet nodig. Mies is vanavond. Ja. Ja. Dat was toch een, uh, een begrip. Het viel mij op dat zij in de latere jaren soms behoorlijk giftig uit de hoek kon komen over de huidige tv-cultuur. Ja, is dat zo? En dat heb ik niet zo gevolgd, moet ik eerlijk zeggen. Dat weet ik niet. Ze vond maar veel dingen vijf, op... Ik kan ook wel kritiek hebben over, ja, dat lijkt me ook wel... Ja, maar je kijkt er natuurlijk altijd als je wat ouder wordt en je, God, dat had ik anders gedaan. Ja. Dat had ik zo gedaan. Hè. En in onze tijd ging dat zus en zo. En nu gaat het allemaal zo makkelijk. Maar tegenwoordig, ja, je hoeft niet zo erg veel meer te presteren natuurlijk... om op televisie te komen. Je, je hebt gewoon bekende Nederlanders en die zijn bekend. En waarom? Bijna Omdat ze van, bekend zijn. Die zijn bekend, ja. en Vroeger moest je toch echt wel wat kunnen? Ja. En, en, en wat vind jij ambachtelijk hè, om af te sluiten... nou haar grote verdiensten geweest? Waar zat hem als vakvrouw nou haar bijzonderheid? Ik denk toch dat, dat, ze, een, dat, je, dat je dacht dat is mis hoort bij de familie. Je is, is uh, hoort bij het gezin, die, die stond pas wel op televisie... maar die zat ook in de huiskamer. die zat gewoon in die kamer... En die, uh, dat was gewoon, ja, die horen gewoon bij de familie dat dat het was. En, en wat dat dan is, weet ik ook niet hoe je dat moet doen... en hoe je, hoe je dat voor elkaar krijgt. Maar die uitstraling heb je of die heb je niet. Hè? Ja, maar ja laten we het natureel noemen. Dankjewel, André van Duin. Ja, dankjewel. Oké, okay, dag Frank, Doeg, doei, doei. U luistert naar of op Radio 1 van de NTR... over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Later in deze uitzending waarschijnlijk ook nog Fred Oster... over het overlijden van Mies bij Bouwman. Maar wij praten nu door met begenadigd tv-maker Stef Biemans die de serie Over de Rug van de Anders heeft gemaakt. Hoe kwam dat zo? Dat ik die serie ging ja. maken? Ik zocht eigenlijk naar een manier om uh, Zuid-Amerika te vangen. En na enig denkwerk uh, bleek dat de Anders uh, daar de ideale vorm voor was. Omdat die Anderslanden heel erg verschillen van elkaar... En, uh, hij loopt zo aan de, aan de linkerkant, aan de, aan, ja. de, aan de westkant van Latijns-Amerika... Ja. Uh, langs de rand van het continent vaak. Ja, ja. ja, hij begint eigenlijk onderaan in Vuurland, of hij eindigt daar. Maar die, die bergen die reizen daarop vanuit de zee, heel, in het beagle -kanaal. En uh, gaat dan helemaal langs Chili. Chili zit heel erg ingeklemd ook tussen de bergen en de zee. En dan, hij, de, hij deelt eigenlijk de grens met Argentinië en dan naar boven, naar... Uh, Peru, Ecuador en dan Colombia. Eigenlijk eindigt die in Venezuela, het laatste stukje in ja. Venezuela. Je zegt Latijns-Amerika vangen, he, door over die anders en door die anders te reizen. Mm -hmm. Maar er is ook een moment geweest dat jij, um, wat was het, in een krant zat te lezen, uh, naar een site zat te kijken en dat jij las, Latijns-Amerika wordt het nieuwe China. Ja. Kun je dat moment nog herinneren? Ja. Ja, dat stond in The de, de economist, economist. En daar stond in uh, Forget China, Look into Latin America. Omdat, nou, wat was dan de essentie van dat verhaal? Nou, dat Latijns-Amerika een investeerdersparadijs aan het worden is. Omdat de economie daar zo aan het aantrekken is. En dat, het, uh, dat de landen ook stabiel aan het worden zijn. En uh, Dus dan werd eigenlijk uh, aangeraden van uh, kijk eens die kant op. En had jij ook het gevoel, uh, woonachtig, in ieder geval in Midden-Amerika... Nou, dat is van de Economist een hele trefzekere observatie. Nou, in, in midden amerika valt het nog wel mee. Maar in, in Zuid-Amerika merk je dat wel, ja. Chili bijvoorbeeld is echt na nou, 30 jaar tijd... van een arm land gewoon in een rijk land veranderd. En dat wordt ook het wonder van, van, uh, van Latijns-Amerika genoemd... Ja. Um, en Ecuador bijvoorbeeld gaat ook wel goed. Dus, dus, en um, Argentinië gaat goed. Uh, dus je, ja, Brazilië. Booming noemen we dat Booming, dan. ja. ja. De, nou kun je um, deze series... Uh, waarvan we eigenlijk onder een paar maanden... nieuwe varianten voorbij zien komen op mm -hmm. Nederlandse televisie... Op, op tal van manieren maken. Ik heel overdacht van tevoren. Millimeterig gepland of totaal alleen provist. Voor welke methode koos jij? Uh, nou, ja, er dus gaat een grondige research aan vooraf. Dus we zoeken wel natuurlijk uit uh, waar een aflevering over gaat... en uh, welke mensen we gaan ontmoeten... Um, maar we werken niet met een script. Dus het is niet zo dat we, als we iets gaan draaien... dat we dan weten wat we precies gaan halen. Of wat we, ja, zo noemen ze dat, je gaat dan iets halen. Maar ja. dat, zo, zo werkt het, ja, bij ons werkt het niet zo. Het is eigenlijk, ik denk meer na over hoe we een verhaal beginnen... Hoe we, wat een eerste vraag zou kunnen zijn. Of uh, zo, zoals ik net vertelde over die longafdeling bij het ziekenhuis. Dan denk ik: Nou, oké, okay, als ik daar met fruit binnenkom. dan zou wel een opening kunnen zijn. En dan kunnen we ook filmen dat ik dat fruit koop. En dat, is dan... en dat gebeurt verder wel allemaal spontaan. Scenetjes dus, dus... maken. Sorry? Scenetjes maken. Ja, scenetjes maken. Ja. En dan, en, maar dat doen we wel. Ja, we, we filmen dat wel. Dus het gebeurt wel voor een draaiende camera. Het is niet zo dat we mensen ja, vragen om eerst te gaan zitten of uh, vragen om iets te vertellen wat we al gehoord hebben. Of dat, mm -hmm. dat, ja, dat vinden we dat dat het beste werkt eigenlijk. Nou gaat dus die is. aflevering hè, over de, de berg die mensen eten. Je wordt gemiddeld nog geen 45 als je in die uh, bergen werkt mm -hmm. vanwege het stof krijg je die uh, narigheid in je longen, een lichaam een zuurstofles, nog een half jaar te vegeteren in een ziekenhuis. Um, en die speelt zich af in, in Bolivia, midden, midden uh, op de Andes eigenlijk uh, ja. gelegen. Hè? Ja. 4500 meter, of daarom Trent, ja. uh, dat, uh, dat stadje. Ja. Uh, is er nou op de een of andere manier een verband tussen uh, um, het, het feit dat jouw vader op een gegeven moment naar Latijns-Amerika ging en een activist was. En dat hele, uh, <laughs> euh, euh, laten we zeggen, rechtse idee... van hoe uh, dat werelddeel moest worden ontwikkeld. Enfin, je weet waar ik naartoe wil. Is er een verband? Nou, Mijn vader is ten eerste de reden dat ik in Nicaragua beland ben. Omdat uh, hij ging daar naartoe om vrijwilligerswerk te doen. Hij, was, uh, hij is met vroeg pensioen gegaan. Hij was inderdaad een linkse nijmeegse activist... die zich aan uh, fabrieken vastketende... En hij had in de jaren negentig het idee dat hier niet zoveel meer te behalen was qua strijd. En zag in Nicaragua een kans om nog te vechten voor zijn idealen. Echt zo, van ik ga zo om me heen kijken waar ter wereld kan ik nog wel de mouwen opsnijden. Ja, nou ja, ja, hij had natuurlijk hij had een link zoals veel mensen van zijn generatie hadden met de Sandinistische revolutie. Dus hij. hij de kranten stonden daar hier vol van. Er zijn ook veel mensen vanuit Nederland in die tijd... Gaan, ja, bijna mee gaan vechten in Nicaragua ja. of gaan helpen. En dus hij had die link en er was een stedenband. Er waren heel veel stedenbanden met Nicaragua... tussen Nederland en Nicaragua. Um, dus hij, da ja, daardoor werd het makkelijker voor hem om naar Nicaragua te gaan. Toen is hij, was hij daar langere tijd. Dus toen ben ik hem eens op gaan zoeken. En ik had eigenlijk ook gelijk wel een klik met het land... Uh, en ben toen nog een paar keer teruggegaan, ook met uh, een paar studievrienden... om daar filmpjes te maken voor de opleiding journalistiek. Maar had jij ook dat virus van, van uh, die afschuwelijke rechtse politiek... in dit geval neoliberalisme, met al zijn nadelige kanten... Hè, ondanks de ontwikkeling in Latijns-Amerika. Mm -hmm. Daarmee grijp ik terug hè, op de familietraditie. Ik ga dat nieuw leven inblazen. Ik denk, ja, ik, ik merk wel dat als ik, in, zoals ik, als ik in Chili ben, en daar is inderdaad het neoliberalisme, heeft, Pinochet heeft dat toegepast met een, een, een soort van checklist. Van oké, okay, zo moet het kapitalisme eruit zien, en zo gaan we het doen. En dat heeft ook gewerkt. Ik merk dat ik dan snel naar de schaduwkant ga kijken van, van het economische succes. En dat heb ik eigenlijk overal gedaan. Dus dat zal wel een soort linkse inborst zijn die ik van mijn vader dan heb ja. meegekregen. Op Vuurland ook. Vuurland is ook booming. Dus dat wordt, er staan allerlei elektronicafabrieken. Fantastisch natuurgebied, hè, voor Ja, en, maar en dan ga ik inderdaad kijken wat het dan met de natuur doet. Van, ja. en, en, en ik ga dat dan niet vieren, die, die economische groei. Maar ik ga, of wat het met de mensen doet. Of zoek ik naar, ook naar mensen die, ja, die er last van hebben... die het willen behouden ja. zoals het was. Of... Even luisteren naar hoe je de serie inleidt. Ik was laatst in Bolivia. En dit stond er in mijn notitieboekje. Een berg die mannen eet. Mannen die een berg eten. En vieren dat ze nog leven. En ik had ook iets opgeschreven over mannen die last hadden van de hoogte. Altura. Yeah, no. Maar dat laatste ging vooral over mezelf. We staan op 4.300 meter hoogte. Ik heb wel echt een beetje last van die... Uh... Mijn ademhaling en mijn hart gaat een beetje tekeer. Maar het uitzicht is wel echt prachtig. Adembenemend, zou ik bijna zeggen. Maar dit is de hoogste stad ter wereld, Potosí. En die ligt midden in het Andersgebergte. En hier begint mijn reis. Door de langste bergketen ter wereld... die door maar liefst zeven Latijns-Amerikaanse landen gaat... Waarom dacht je, um, dit verhaal is eigenlijk ook een variant... op uh, dat ontsporende neoliberalisme? Omdat in Potosí, ja, als het ware, het kapitalisme ontstaan is. Omdat de Spanjaarden die hebben daar die zilvermijn ontdekt... en dat werd de grootste uh, zilvermijn ter wereld, is dat geworden. Dus de, Spanja de Spanjaarden hebben daar ontzettend veel rijkdom vergaard en naar Europa gehaald. De eerste zilvermunten zijn daar ook geslagen. Dus eigenlijk letterlijk is het kapitalisme daar ontstaan. En ik weet niet hoe het komt, maar ik, want het heeft iets oudbolligs, maar ik vind het heel interessant wat de invloed van de Spanjaarden op dat continent is geweest. Dus mm -hmm. ik, ik vraag me ook heel vaak af hoe het continent eruit had gezien als Columbus daar nooit was uh, prongelijk was aangemeerd en en, en uh, ze niet bijvoorbeeld allemaal Spaans hadden gesproken. Ja. Want die Inka's die hadden best wel een indrukwekkend uh, imperium opgebouwd. En die zijn volledig uitgeroeid, eigenlijk. En dat. Het... Ik geloof dat de Spanjaarden ook grondiger te werk zijn gegaan dan andere kolonisten. Uh, maar wat mij bijvoorbeeld uit de aflevering niet helemaal duidelijk werd... is de, de, de firma die nu die berg exploiteert... Hè? Ja. is dat dan ook een, laten we zeggen, een, een, een westerse een miljoenenbedrijf... dat inderdaad aan neo-uitbuiting doet? Of dat, nee, dat die, is een staatsbedrijf. En, en dus wat is daar dan het neoliberalistische element aan? Aan dat deel van het verhaal? Nee, e Evo Morales die heeft al die, al die mijnen en, uh, en, en, en, en natuurlijke bronnen... weer toegeëigend aan de staat. Dus die heeft alle, west, ja, alle westerse bedrijven eruit gezet. Genaast, zoals dat ja, zo mooi is. Ja. dus, de, dus neoliber ne neoliberaal zou zijn om het te privatiseren. En dat heeft, die Evo Morales heeft dat dus weer teruggedraaid. Dus, ja. Maar keerzijde is dan ook wel dat ze, dat, is, dat ze in Bolivia zelf ook niet zo goed weten... Wat ze, uh, hoe ze dat moeten uitbuiten. Dus ja. het, uh, ja. ik, vroeg, ik vroeg me dat af omdat mij in, in, in de serie niet altijd even helder is... hoe consequent die neoliberale lijn nou daardoor heen loopt. Door de serie? Ja. Nou, je hebt misschien aflevering 1 en 2 gezien. Daar, daar speelt het een grote rol. Maar aflevering 5 gaat over mijn schoonmoeder bijvoorbeeld. gaat ja. over de liefde. Ja, ja, en dus ja. het is, het, het begint, in het begin van de serie kijk ik naar de vooruitgang... en de economische groei. En, en ook wel naar de geschiedenis. Maar dat op een gegeven moment laat ik dat los. En, en waarom eigenlijk? Want uh, ik heb er nog één of twee gezien. En ik dacht, je hebt een heel krachtig uitgangspunt... En ergens gaat dat de loor onderweg. Of ja, vind je iets anders interessanter? En, en die afleveringen zijn ook boeiend om naar te kijken, maar ik denk dan wel op een gegeven moment: waar is de samenhang nog? Oh ja, ja. Wat, nou. wat ben je nu aan het vertellen in de serie? Of wat ben je aan het onderzoeken? Ja, hoe het gaat met de zuid amerikanen <laughs> Ja, ja. En <Ja. laughs> dat is vrij breed. Ja. ja. En, maar het is natuurlijk ook een, het is een manier om, om mooie verhalen te kunnen vertellen. Ja. En, en de anders. Uh, ik, kijk en graag, of... ik kijk en luister graag hoor. een ja. goede. Dat, uh, dat is het probleem niet. Maar ik, op een gegeven moment wil je natuurlijk ook weten waar, waar is meneer naar op weg. Ja. ja, nou dat komt in de laatste aflevering. Die heb je nog niet gezien. Nee, is nog niet af. Dan beloof ik je dat het samenkomt. Nou, ja. Ja. En een ander, ander puntje. Je hebt in. in um, Aflevering 2 Chili onder de loep. Uh, ja. Misschien even de, de kern van het verhaal eerst. W wat is daar hard of the matter? Nou, Chili uh, is het land waar de meeste antidepressiva geslikt worden in, uh, in Latijns-Amerika. Uh, hoge zelfmoordcijfers. En uh, ik ben eigenlijk gaan kijken hoe dat komt. En. Uh, gezocht ook naar een antwoord uh, in het kapitalisme. En uh, er waren ook veel mensen die dat bevestigen. Die, hmm. die zeiden vanuit nou, de uh, inkomensongelijkheid is zo hoog hier. De zaak is ontspoord Dat experiment van uh, Pinochet, dat rechtse experiment... dat ja. leidt tot dit soort narigheid. Ja, mensen worden daar eigenlijk geboren met schulden... en gaan daar dood met schulden. Dus uh, als je geboren wordt, heb je al een schuld... omdat je je studie moet betalen, ziektekosten. Dus het is eigenlijk een heel, eigenlijk heel Amerikaans... Model. Pinochet heeft ook zijn, economie, zijn ministers naar Chicago gestuurd om daar economie te studeren. Die werden de Chicago Boys genoemd. Die kwamen Waarom terug. zat dat er niet in? Waarom dat er niet in staat? Nee, want dat is inderdaad uh, heel opmerkelijk geweest. Dat, dat, dat Reagan en de zijn, he, daar Milton Friedman en al die andere uh, progressieve economen tussen aanstekens naartoe stuurden om, om dat experiment uit te voeren. Uh -huh. Eigenlijk was het he, de oerbasis van het experimenteren met neoliberalisme. En ik ja. vroeg me af waarom je dat had weggelaten. Ja, ik denk dat nou, niet interessant <laughs> Ik vertel dan wat anders. Oké, okay, ja, nee, het gaat over neoliberalisme. Maar ja, nee, ik kan, maar dat hem, is ik kan niet hem, hem nog aanpassen. Want ja. Hij is nog niet uitgezonden. Dus ik, nou ja, ik, ja. ik, ik, ik vond het eh, eh, spannend, omdat daar eigenlijk eh, de basis is gelegd. wat in zo ontzettend veel landen volledig is ontspoord. Daar is Chili toch het startpunt geweest. Ja, ook een voorbeeld geweest voor andere Latijns-Amerikaanse landen, ja om het op die manier te proberen. Ja. Ja. Ja. Hoe kwam je aan die schitterende man... Uh, in dat uh, grote gewaad... Uh, die een zoon door zelfmoord had verloren... die in de uh, anders woonachtig was? En ja, Helen Verdoemenis sprak op een heel rustige manier... over dat rechtsexperiment. Ja, ik werk met een hele goede researchster... Barbara Smit. En die, uh, die reist vooruit... naar de landen... Waar die we, zij spreekt ook heel goed Spaans. Zij komt daar ook al lang. En... Uh, en zij kwam met dit idee. We wilden buiten... We hebben veel in Santiago gefilmd voor die aflevering. Omdat we nou ja, die economische welvaart wilden laten zien. En, maar we wilden ook buiten de stad in de bergen filmen. En we, in die streek waar die man woont... daar zijn de zelfmoordcijfers hoog onder jongeren... En zo kwamen we eigenlijk bij hem... omdat hij is een soort woordvoerder van zijn gemeenschap. En hij communiceert met de vulkaan. Ja, ja. Met, met rook. Ja. En dan, ja. dan zit je daar en die man die breekt in dat interview. Ja. Die, die, die vertelt over die suïcide van zijn zoon. Ja. Nou gaan heel veel interviewers die gaan dan duwen. Die gaan doorvragen. Wat doe jij? Ja, Volgens mij werd ik stil. Ja. ja, ik werd stil. Ja, ik dacht... Uh... Nou ja, het, was een, het was een raar. Ja, het was indrukwekkend, omdat het, we zaten in een, in, in een hut, eigenlijk, was het, bij een kampvuur. En hij had net uitgelegd dat um, hij zijn wijsheden, of hoe je mens wordt, zo noemde hij dat. De, de, dat leerde hij eigenlijk van zijn, van zijn vulkaan. En dat was natuurlijk heel mooi ja, sym, symbolisch voor. Um, voor hoe die cultuur werkt. Maar dus we zaten bij dat kampvuur. En bij het kampvuur, daar voer je eigenlijk de moeilijke gesprekken. En hij zei, ik haal jongeren erbij... want ik wil het met jou hebben over mm -hmm. iets wat hier speelt... en wat belangrijk is voor ons. Namelijk dat jongeren uh, gefrustreerd raken... omdat ze de moderne wereld wel zien, maar niet kunnen bereiken. Dus ze zien op een mobiele telefoon... Uh, ja. Uh, en dus die gefrustreerde vooruitgangsdromen uh, ma maken hun depressief of ongelukkig. En zijn eigen zoon, die had, uh, ja, had zelfmoord. Ik vind het, ik vind en, het knap uh, dat jij dan zwijgt. Ja, maar wat, wat zou je dan moeten? Want hij, we zaten daar met zijn hele familie. En zijn moeder zat erbij. En er en liep een traan over zijn wang. En over de wang van zijn moeder. En het, het, en het voelt ook... Uh, het voelde... Ja, het, het is dan ook voelt dan ook morbide om daarop ja. door te vragen. Omdat het zo, dat moet zo heftig zijn als je kind, ja. als je kind op die manier verliest. Dus wat, nou, ja. je, bent, je, bent, je bent vaak een hele lieve en daardoor vaak een hele goede interviewer. Nou, dank je. Dat is van jou een compliment. Nee, maar dat vind ik echt uh, bijzonder knap... dat je dan, dat je, dan uh, je punt van de tong eraf er bijt. We praten straks uh, na achterdoor. Eerst is er het nieuws. Bastiaan Nachtegaal. NPO Radio 1